8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hulpdiensten in Groningen hebben zich het afgelopen jaar voorbereid... op aardbevingen met een kracht van vijf op de schaal van Richter. In het plan wordt rekening gehouden met slachtoffers onder het puin... schade aan dijken, beschadigde leidingen en maatschappelijke onrust. De veiligheidsregio Groningen heeft het scenario opgesteld... vanwege de waarschuwing dat bevingen door de aardgaswinning zwaarder kunnen worden. De actrice die een verhouding zou hebben met de Franse president Hollande... spant een rechtszaak aan tegen het blad Closer. Dat publiceerde vorige week foto's van de president en de actrice... die waren gemaakt bij haar appartement in Parijs. Het blad schreef dat Hollande daar geregeld de nacht doorbrengt. De actrice beschuldigt Closer van aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Ze eist rectificatie en 50.000 euro schadevergoeding. De burgemeester van een Italiaans havenstadje maakt zich zorgen... over de komst van chemische wapens uit Syrië... De 60 containers met gifgas worden in Gioia Tauro overgeladen op een Amerikaanse oorlogsschip... om later op open zee te worden vernietigd. De burgemeester van het stadje, in de voet van de Italiaanse laars... zegt dat hij is overvallen door de keuze voor zijn haven. Als er iets misgaat, hebben we niet eens een ziekenhuis om gewonden te behandelen, zegt hij. Volgens de Italiaanse regering zijn de zorgen overdreven... omdat de containers uit Syrië tijdens de overslag niet aan land komen. Drie vrouwelijke kunstenaars zijn uitgekozen om een officieel statieportret van koning Willem-Alexander te maken. Het zijn Femi Otten, Rineke Dijkstra en Iris van Dongen. Zij werden geselecteerd uit twaalf kunstenaars die een schetsontwerp mochten inleveren. De opdracht was een herkenbaar, monumentaal en representatief portret te maken dat tegelijkertijd verrassend is. De statieportretten zijn naar verwachting in het voorjaar klaar en kunnen dan besteld worden door ministeries, provincies, gemeenten en andere belangstellenden. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het de komende uren droog. Minima vannacht rond 5 graden. Morgen bijna de hele dag droog met af en toe zon. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Tegen de avond kan het gaan regenen. Dit was het nos Journaal. ABB-verkeersinformatie. Er zat een file bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht tussen Knoppenbadendorf en Knoppen de Hocht. 3 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 disjtalkie en programmamaker Frits Spits. Vaste luisteraars blikken terug op zijn rijke carrière. Een carrière waarvan hij zelf met enige weemoed afscheid neemt. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-Up... de passie van Spits. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, ook de BMW 320d Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat... en heeft slechts 20% bijtelling. Radio 1, NTR. 1 op straat. Met Rob Oudkerk. Goedenavond, 1 op straat, rouw, ongecensureerd en altijd met de betrokkenen in de omgeving waar het op gaat. De straat van vandaag is de krachtig huizerkern te putten. Dat is tevens het adres van bungalowpark De Kern... waar sinds vanochtend een inval en een grootscheepse controle... van de autoriteit heeft plaatsgevonden. Het gaat onder andere om illegale bewoning van vakantiehuizen... misbruik van huizen voor hennepteelt of prostitutie. Vaste bewoners van het park zijn wel blij met de controle... maar vinden ook dat de gemeente de problemen veel eerder had moeten aanpakken. Veel van de recreatieparken in Putten, maar ook daaromheen, zijn de afgelopen jaren verloederd. Door het mengen van enerzijds vaste bewoners, vakantievierders en in deze regio voornamelijk Poolse werknemers. Huisvesting voor de arbeidsmigranten laat al jaren op zich wachten. Niemand wil een Pool in zijn achtertuin, dat weten we sinds twee weken ook uit Rotterdam. Ondertussen kunnen eigenaren van de recreatieparken de verleiding om te verhuren aan de Polen niet weerstaan. Ook al mag dat vaak niet. Ik praat in de bus met bewoners van Bungalow Park de Kern. En met de lokale politiek. En u kunt reageren. Hashtag 1opstraat. Of mailen naar 1 opstraatntrnl En u kunt ook nog bellen. 0800 1121. In de bus. Willem de Kleer, Permanent bewoner van het Bungalow Park. Sinds 2001. Dat is klopt. Mag dat permanent bewonen? De gemeente Putten is altijd heel erg, heeft een gedoogbeleid gehad... waarin zij tolereerden dat permanente bewoning is toegestaan... tot een bepaald moment. En dat gaat volgens mij terug tot 2004. Dus Iedereen die daarvoor woonde, mag daarvan wijven. werd gedoogd. Dus u bent gedoogd. En we hebben dus eigenlijk een soort um, discriminatiebeleid. Als ik nu zeg, ik wil hier het bungalowpark op... dan mag ik er wel op, maar ik mag er niet wonen. U mag er niet permanent wonen. En u wel? Ja. Dat is eigenlijk rechtsongelijkheid. Maar goed, um, heeft u ook toezeggingen gehad op een gegeven moment dat u hier altijd mag blijven wonen... bijvoorbeeld tot uw dood? Zwart of wit op papier niet eens. Niet eens. Dus het zou zomaar kunnen dat als er een andere coalitie komt in Putten... of een andere burgemeester, dat ze op een gegeven moment zeggen... nou, dan moeten die oudjes die er lang wonen er ook maar uit. Dat kan gebeuren. Dat zou kunnen gebeuren. Wij, wij hebben wel een woonverklaring gehad. Wacht even. Uh, Benny, uh, ook permanent bewoner van Bungalow Park. Ja. Uh, wel op schrift, begrijp ja, ik? Ja. Sinds wanneer woon je daar? 95. Sinds 95. Nee, oh, dan ja. ben je dan nog veel, uh, zeg maar nog veel ouder dan hij. Ja. Um, en je hebt het op schrift. Jij kan hier dus altijd blijven wonen. Ja, wij hebben toen een woonverklaring gehad van de gemeente. Oké. Okay. Nou zijn er 180 woningen op het park. Um, hoeveel ongeveer, vraag ik aan Willem de Kleer? worden daarvan verhuurd aan arbeidsmigranten? Voornamelijk Polen dus. Ik vermoed 40 Vermoed 40 zeker is het niet? Nee, dat is een inschatting. Oké, okay. um, ongeveer eens met die inschatting? Dat dat zo Ik denk eigenlijk... persoonlijk iets meer, maar ja. Ja, het is wel moeilijk in te schatten. Ja. Oké, okay, tegen de helft dus. Um, is dat eigenlijk een bezwaar? Is er overlast? Ja. Wat voor? Geluidsoverlast, vervuiling, storten van uh, illegaal vuil, verkeersoverlast... En stel dat er alleen maar Nederlanders zouden wonen... zouden we dat niet ook hebben, geluidsoverlast, et cetera, et cetera? Het probleem is, in mijn optiek, en de oplossing daarvoor... is dat de dialoog minder makkelijk is aan te gaan met de Poolse medebewoners. Vanwege het taalprobleem? Juist. Maar niet vanwege de onwil, begrijp ik? Nee. Oké, okay, want ze, ze willen best opruimen, ze willen best... Ja, maar de, de taalbarrière is vaak uh, het probleem. Oké. Okay. Ja. Um, Benny, wat vond u van de politie... Benny, wat vond u? Gewoon Benny, wat vind je ja. van de politieinval van vandaag? Ja, helemaal perfect. Ja, heb ik tegen die agent vanmorgen ook gezegd, ik ben blij dat jullie een keer komen. Hoe ging het eigenlijk? Nou, ik ging om tien over zes naar mijn werk, ja. dus uh, ik uh, moest mijn rijbewijs laten zien en ja. toen kon ik door. Je hebt het vandaag helemaal niet meegemaakt? Nou, heel veel telefoon kreeg ik, omdat ja. ik ben natuurlijk een ras puttenaar En ja. uh, heel veel mensen die mij kennen, die gingen maar, ja, mij bellen vandaag van wat is er aan de hand, weet je wel. Dus, uh, dat is het, maar voor de rest heb ik er weinig van meegekregen. Willem, heb jij het meegemaakt? Zeker. Vanmorgen tien over zes ja. wilde ik mijn vriendin wegbrengen naar het station. Ja. Je Echter, kwam er niet uit. Ik mm -hmm. kwam er niet uit. Nee. En toen, nee, maar wat, was het heel groot scheefst met heel veel politie. Heel veel, want ik begreep dat er ontzettend veel disciplines waren. Hè, van UWV, van politie, Mars noem alles maar op. Even een beschrijving. Wat ik vanmorgen het eerste zag is een enorme bundel met licht. Een aggregator met twee enorme felle lampen die de hele straat doorschenen. Daarbij stonden auto's aan de kant, maar ook politieauto's. Er reden motoren rond, er stonden mensen te wachten... totdat ze gecontroleerd werden. Dus dat was wel indrukwekkend. Dat verwacht je niet op een donderdagochtend. Nee, maar dat was volkomen onverwacht. Niks aangekondigd, ook niet bij de vaste bewoners. Inderdaad. Oké. Okay. Um, vanmiddag gaf uh, burgemeester Lamboy van de SGP een persconferentie. En na afloop ging verslaggever Tjade naar hem toe... Uh, om de burgemeester te vragen... Of het allemaal verlopen was zoals hij hoopte. Goedemiddag, dames en heren. Uh, vandaag inderdaad een handhavingsdag op een van onze recreatieparken in Putten. Een handhavingsdag die zijn oorsprong vindt in een project onder de titel Revitalisering Vakantiepark of Recreatieverblijven. Een project wat op de Noordveluwe over de Noordveluwe Breed is uitgerold. Burgemeester, om te beginnen, u heeft vandaag groot materieel ingezet. Welke misstanden bent u tegengekomen? Nou, Als u praat over een misstand, dan is in ieder geval duidelijk geworden dat op het park 153 mensen woonden, verbleven, woonden, die niet geregistreerd waren in de gemeentelijke basisadministratie. Dat is een misstand, want dat mag niet. Dat zou ook uh, slecht zijn in geval van bijvoorbeeld een grote brand, denk aan een bosbrand. Wij zouden überhaupt niet weten wie daar zou wonen. Ja, want hoeveel mensen dacht u dat daar woonden? Wij hadden geen idee. Wat wij wisten, zijn die mensen die in het GBA zijn geregistreerd. En dat zijn er dus in ieder geval vanmiddag om 14 uur waren dat er 153 minder dan wij wisten. U wist dus niet hoeveel mensen u daar zou aantreffen. Ja, u had natuurlijk wel sterke aanwijzingen dat daar iets mis was. Hoe lang had u die aanwijzingen al? Die had ik al geruime tijd. Maar het is geen sinecure om een integrale actie zoals deze op te zetten. Alle disciplines daarbij te betrekken. Vandaar dat het enige tijd heeft geduurd. In 2007 waren er al berichten over dat er heel veel Polen op de camping zouden wonen. Ja, waarom heeft dat dan toch zo lang geduurd dat u op ging treden? Ja, ik denk dat dat... Ik ben hier slechts 2,5 jaar burgemeester. Dus dat dateert dan ver van voor mijn tijd, om het zo maar eens te zeggen. En dat heeft ook te maken met de politieke wil om op te uh, willen treden uh, tegen overlast op de verblijfsrecreatie. Kunt u dat uitleggen? Waarom ontbrak die politieke wil dan? Ja, waarschijnlijk omdat het geld kost. Ja. Dat is de meest voorhand liggende. Maar dat is een gok meinerzijds, want zeker weten doe ik dat niet. Duidelijk. Nu heeft u dus uh, 153 mensen aangetroffen die daar eigenlijk niet mogen wonen. Staan die vanavond allemaal op straat? Die krijgen in de komende dagen krijgen die een handhavingsbrief van de gemeente... waarbij ze een redelijke termijn wordt geboden om te zien een andere huisvesting. En wat is een redelijke termijn? Ik doe dat uit het hoofd. Ik dacht iets van drie of vier maanden. Moet u niet ook een verantwoordelijkheid nemen en nu zorgen dat deze mensen gewoon een ander huis aangeboden krijgen? Jawel, maar dat is vooral ook een verantwoordelijkheid van de mensen zelf in combinatie met hun werkgevers. Zij zijn degenen die daar het voordeel bij hebben. Bovendien is het zo dat slechts een klein deel van die genoemde 1500 hier of in de regio werkt. Als ik u vertel dat ik vanochtend constateerde dat er mensen in de parken wonen, in dat park woonden... Die op een uur tot zelfs twee uur rijden afstand van Putten hun arbeidsterrein vinden, dan zijn dat geen mensen die in Putten gehuisvest te worden. Bent u bereid om eventueel bijvoorbeeld een Polenhotel daar een uh, toestemming voor te geven in Putten? Op dit moment uh, speelt er geen initiatief voor een uh, Polenhotel. Uh, uh, de wethouder kleier, die uh, overigens daar staat, uh, die uh, uh, is bezig met het ontwikkelen van een initiatief om op één bepaald recreatieverblijf, onder toezicht, onder strikte uh, uh, voorwaarden, uh, zeg maar, Polen te accommoderen. Heeft u misschien een idee van een tijdspanne? Wanneer zou dat, uh, ja, wanneer zou dat realiteit moeten zijn? Nee, dat kan ik, niet, kan ik u niet geven, omdat ook als het gaat over de ruimtelijke ordening... zal dat geregeld moeten worden met bijvoorbeeld de provincie. Hè? Want je moet een bestemming uh, moet je daar speciaal op toegesneden voor gaan maken. De gemeenteraad zal haar goedkeuring moeten geven, dus wanneer dat zou kunnen is mij niet bekend. Ja. Toch is de kans dan groot dat er zo'n 153 Polen uh, binnen drie of vier maanden dus ergens anders moeten wonen. Hè? Ja, wat gaat er nu mee gebeuren? Gaan ze nu naar het volgende bungalowpark weer? Dat is niet de bedoeling, dat zult u begrijpen. En om dat te voorkomen zullen wij ook handhavingsacties bij de andere parken uitzetten. Ook andere gemeenten op de Veluwe eh, hebben zich gecommitteerd aan het basisplan als het gaat over de revitalisering van verblijfsrecreatie. En ik ga ervan uit dat ook die dit soort acties zullen uitgaan voeren. Omdat anders het bekende waterbedeffect zal optreden. Willem, Benny, ik zag jullie eh, betekenisvol naar elkaar kijken toen de burgemeester zei geen Polen Hotel. Willem. Zover wij correct zijn geïnformeerd... zijn ja. ze op dit ogenblik bezig om een stuk verder hier van het terrein vandaan... waar we nu zitten, Hemelsbreed 500 meter... om daar één locatie aan te wijzen... waar uh, de Polen gehuisvest kunnen gaan worden. Dus dat is eigenlijk een Polenauto? Het zal geen uh, hoogbouw zijn met meerdere kamers... maar dat kan ook in een recreatieve bestemming zijn. Dat gebouw is er al, begrijp ik? Het is een recreatiegebied. Het ja, is dus ja. een recreatiegebied. Ja. En dat betekent dat het allemaal kleine gebouwtjes zijn. Wat moet ik me erbij voorstellen? U kunt het voorstellen op het moment uh, dat dat een polo-hotel zal worden... dat dat recreatie zullen zijn. Recreatiechalets. Dat klinkt, ja, dat, okay. ja, dat klinkt alweer heel anders dan recreatiezales. Uh, meneer Klomphouwer, u bent fractievoorzitter van de VVD Te Putten. U ziet dit in het college hè, met de VVD? Nee. Zit nee niet daar zit uh, SGP in, de ChristenUnie en nog een lokale partij. Klopt. Waarom bouwen ze de VVD niet? Nee, ik, misschien wat te klein. Wie is dat klein? Want hoeveel zetels heeft? Wij hebben maar één zetel. Heeft maar één zetel. Ja, maar 19 maart, nieuwe kansen. Nieuwe kansen, okay. nieuwe ronde. En, dan, uh, en, en u, u bent ook lijsttrekker? Of? En ik ben ook, ook lijsttrekker. Dus daar ja. gaan we ervan uit dat we dat... Omgaan, uh, We gaan er geen verkiezingsuitzending van nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> maken. Hoeveel uh, arbeidsmigranten zitten er in uh, deze regio? Nou, de regio waar ik niet in putten word. Dat is natuurlijk de moeilijkheid, omdat ja. men illegaal hier uh, veel al zit. Dus het moeilijk is uit te tellen hoeveel je Maar de schattingen zijn dat er meer dan 2000 uh, arbeidsmigranten hier in putten op, uh, inputten, uh, op uh, verblijven. En allemaal gehuisvest... Eigenlijk een beetje op de manier zoals we vandaag hier zien. Waarschijnlijk Nou allemaal. Je ziet ze ook in het dorp. Je ziet ze ja. ook op industrieterrein. Je ziet ze dus niet alleen, maar echt geconcentreerd nog een beetje hier op, op deze, deze recreatietrein. Ja. Heeft de gemeente, mooie actie vandaag natuurlijk, heeft de gemeente nou voldoende gehandhaafd in uw ogen op dit park? Nee, dat is, is net ook al verteld. De handhaving, met name permanente bewoning, is, uh, schort het al jaren aan. Uh, vandaar dat je ook natuurlijk dit soort mensen, niet, niet alleen arbeidsmigranten... maar ook in het verleden permanente bewoning had. Dus uh, de handhaving heeft uh, minimaal gefunctioneerd. Zijn er voldoende handhavers beschikbaar? Want als je geen handhavers hebt natuurlijk, ja, dan kan je ook niet handhaven. Nee, er zijn wel handhavers aan, aanwezig... maar dat zijn natuurlijk vaak gewoon de ambtenaren die ook ruimtelijke ordening doen... Uh, maar het is natuurlijk ook een kwestie van prioriteiten stellen. Wat de burgemeester ook al zei. Een kwestie van prioriteiten stellen. Ja, ja. Wat kost zo'n actie? Heeft u enig idee? Ik heb geen idee. Maar een hoop geld, zei de burgemeester. Nou, Hij zei ik niet dat deze actie veel geld kostte. Maar wel dat handhaven op zich veel geld kostte. Ik ben het overigens niet met hem eens. Hij constateerde dat dat een kwestie van geld zou zijn. Waarom er niet gehandhaafd in. Dat heb ik nooit kunnen merken. Dat dat een kwestie zou zijn. Nou, even advocaat van de duivel. Hè? De bungalowparken in Nederland zijn... Eigenlijk bijna altijd in financieel zwaar weer. Te veel aanbod, te weinig fatsoenlijke recreanten. Dus ik kan me wel voorstellen als ik zo'n eigenaar was... dat ik zou zeggen, nou ja, even een oogje dichtknijpen... want dan heb ik weer bewoning hier. Dus een oogje dichtknijpen bij de arbeidsmigranten. Het levert tenslotte geld op. Ik kan me dat ook best voorstellen. Met name als het, het, het, het mes alleen precies verkeerd. Uh, als je gaat zeggen van nou we gaan uh, recreatietreinen, oftewel caravans of, of chalets ter beschikking van arbeidsmigranten.. Krijg je vermenging tussen recreanten, gaan de recreanten weg. En zo krijg je een sneeuwbaleffect Eigenlijk de verkeerde kant op. Um, ik vraag het even aan Benny. Heeft de eigenaar van dit park. Hè, want je kan wel steeds naar de overheid wijzen. Maar je hebt natuurlijk wel gewoon een eigenaar van een park. En die moet eigenlijk een beetje de rust en de orde handhaven. Heeft ja. hij of zij dat genoeg gedaan? Nee, vind ik van niet. Nee. Nee, vind ik van niet, nee. nee ik weet uh, toevallig bij uh, uh, een camping waar ook Polen zitten... dat daar dus de eigenaar gewoon tien keer per dag rondloopt. Dat het gewoon stil moet wezen en rustig zijn. En dat en dat gebeurt hier niet? Nee. Ik begrijp dat de eigenaresse nu vier jaar geleden um, uh, haar man overleden is. Die was ja. eerst eigenaar. En ja. de, die nieuwe eigenaresse, daarvan zeg je... ja, die, uh, die kan wel wat vaker rondlopen, die kan wel ja. wat meer ja. doen. Ja. Wil hem eens? Volledig. Volledig. Uh, meneer Klomphouwer, kan de gemeente eigenlijk afdwingen met de regels... dat een, een eigenaar, een parkeigenaar, de boel handhaaft? Nou, daar zit natuurlijk vaak de moeilijkheid... dat met name de, de ondernemer of de recreatieondernemer niet echt aangesproken wordt. Dus uh, dan is het vaak uh, dweilen met de kraan open. En, en daar zie je dan ook de moeilijkheid komen dat dat, dat niet gebeurt... en dat men alleen uh, handhaaft op één bepaald geval. Maar als ik nou uh, wethouder of burgemeester hier zou zijn... dan zou ik toch kunnen zeggen tegen zo'n eigenaar... luister eens, uh, of je handhaaft, hè, de rustorde... Je zorgt niet dat er allerlei excessen plaatsvinden. Of ik trek gewoon je vergunning in. Ja, nou de bestemming is natuurlijk recreatie. Je hebt dan, we krijgen hier nu een verhaal van ja, we hebben overlast. Dat moet dan ook weer gemeld zijn. Dan krijg je daar weer het punt mee. Hoe vaak is dat gemeld en wat voor bewijslast ligt daarmee. Dat heeft hier niet te maken met ruimtelijke ordeningszaken. Dus ja, dat, dat is dan weer de moeilijkheid waar je inderdaad, in, zeker in samenspraak. En dat is nu ook... Probeert met de ondernemers, de recreatieondernemers... om daar samen wat aan te gaan doen. Aan de telefoon, de Poolse Gossia, als ik het goed uitspreek... Bruins, zelfstandig gevestigd beleidsadviseur... en er komt een hele mond vol... arbeidsmarkt, immigratie, integratie van Midden- en Oost-Europa... en ook nog journalist voor de online kant Popolsku. Um, mevrouw Bruins, goedenavond. Goedenavond. Poolse arbeidsmigranten staan weer eens, het is niet de eerste dag uh, dat dat gebeurt... in een kwaad daglicht. Is, dat lijkt me geen goede PR. Nee, dat is ook waar. En tegelijk moet ik mij aanvragen of het de Poolse mensen die in een kwaad daglicht zijn... of de uh, uh, gemeente en de handhavers uh, die in het kwaad daglicht komen. Uh, uh, als ik hier mij in de casus verdiep, dan zie ik dat er... ja. Heel veel mensen op de verkeerde manier gehuisvest worden op uh, recreatiegebied, wat eigenlijk niet aan toe bestemd is. En dat er geen alternatieve woonruimte voor hun uh, mogelijk is. Dus ja, daar zit, zit hem eigenlijk een crux in. Veel te veel mensen op de verkeerde ruimte gehuisvest, dat om problemen. Oké, okay, duidelijk. Maar zo'n politie en val zoals vandaag, kan dat wel uw goedkeuring wegdragen? Ja, absoluut. Uh, op het moment dat, uh, uh, dat je niet weet hoeveel mensen daar wonen. Uh, ik, ik, uh, ik ben achtergekomen dat er 153 246 mensen daar woonden. Ja, klopt. En uh, niet ingegeven in de gemeentelijke basisadministratie. Nou ja, als je niet weet hoeveel mensen wonen, dan moet je erachter komen. Dus dat kan een hele goede manier zijn. Om, uh, om daarachter te komen. En tegelijk, ja, uh, uh, handhaving op uh, overlaag of op uh, uh, um, problemen waar ik kan, het draagvlak bij de Nederlandse bevolking, tot Polen vergroten of met de Noord-Europeanen. Dus voor mij het betreft prima. Oké, okay, duidelijk. Lokale ondernemer hier, die wil eigenlijk een bungalowpark alleen voor arbeidsmigranten. Dan denk ik, dan denk ik weer, ja, dan, dan dat is dat qua integratie weer niet zo'n goed idee. Nou, ja, in het algemeen ben ik er wel tegen. Inderdaad, als het kleinschalig midden in een wijk is... ...bewoorden dat integratie en uh, dit wel uh, segregatie bevorderen. Maar ja, dan moet je ook afvragen hoe groot dat is. En is het op recreatiegebied, hè, waar, waar recreatiebestemming is... ...of is het in, uh, in uh, gewoon binnen een gewoon binnenbebouwde kom waar de ruimte voor is? Ik ken heel, goed, heel veel voorbeelden van de Polenhotels of andere gebieden... ...waar het wel goed gelukt is. Nou, en je moet ook kijken voor wat voor soort mensen dat bestemd is. is het voor mensen die hier in een wooncarrière een werkcarrière, een paar maanden, een jaar of twee in Nederland wonen? Of is het voor mensen die hier wat langer gaan zich En okay, dat die, is dan weer niet te gek. Die vragen moeten dus beantwoord worden. Laten we de laatste tien minuten gebruiken om met z'n allen te kijken... hoe de huisvesting dan wel geregeld moet worden. Kleinschalig huisvesten, vraag ik aan de lijsttrekker van de WVD, binnen het dorp... Met name de, de buitenlanders die hier blijven wonen, die willen integreren. Die zullen we echt moeten gaan huisvesten in de dorpskernen. Uh, in, in plaats van dat je ze ver buiten het dorp in een recreatiegebied gaat zetten. Er zijn nog meer oplossingen. Laten we even luisteren welke onze verslaggever Tjade allemaal optekende op straat. Als ze illegaal zijn, dan moet, dat mogen wij ook niet. Wij mogen ook niks uh, bijzonders. Als, uh, en als ze hier wat doen, dan, uh, dan wordt meestal voor mijn gevoel altijd uh, een beetje het hand boven het hoofd gehouden. Dus u bent eigenlijk wel blij dat er nu zo stevig ja. opgetreden wordt? Ja, best wel, ja. ja. Moet ze niet allemaal over één kam scheren, maar uh, ja. wat je daaruit krachtig huis wordt heel veel overlast. En als je er doorheen fietst, zie je dat, dat ook gewoon. Ik ja. heb eigenlijk een beetje het gevoel dat u het idee heeft dat uw dorp een beetje wordt overgenomen door de Polen. Klopt dat? ja. Ja, als je overal loopt, en uh, vooral die kant bij de Lidl, het is een en al, uh, ja, Polen, Hongaren, weet ik het, Russen, ik weet niet wat het is, maar uh, ik ken wel een paar Polen hoor, die zijn heel aardig, maar, uh, en ze zijn misschien al allemaal wel aardig, maar, uh, ja, wat je hoort en ziet, ja, inderdaad. Ik vind het goed dat het gehandhaafd uh, uh, moet worden, dat vind ik, nou ja, dat moet je in alle gevallen doen, maar ik vind wel dat het een uh, oplossing uh, gevonden moet worden voor de huisvestiging van die illegale bewoners daar. En dat zijn veel uh, buitenlanders, heb ik begrepen, veel Polen. En daar vind ik, ja, als samenleving, dat speelt natuurlijk niet alleen in putten. Het speelt in meerdere gemeentes. En ik vind dat wij als ja, beschouwde samenleving, moeten we daar met z'n allen een oplossing voor zoeken. U zou dat dus niet erg vinden om naast een Polenhotel desnoods te wonen, als dat een oplossing zou zijn voor die mensen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het zijn ook gewone mensen, als, als, als jij en ik. En, uh... Ja. ja, vanochtend al om half vijf heb ik het gezien. U heeft het gezien? Ja, want ik reed over de Voorthuisstraat om uh, mijn kranten te doen. Maar toen gingen er al een hele hoop auto's die, die kant op en, en motoren. En wat dacht u toen u al die uh, politiewagens zag? Eindelijk. <laughs> Eindelijk, want u wist, al, u wist toen al ja, waar ze, waarvoor ze kwamen? Ja, toen ze kwamen er niet af. Wat zou u er dan van vinden als er bijvoorbeeld uh, hier in Putten, in het centrum, een Polenhotel gebouwd zou worden? Bijvoorbeeld voor, uh, laten we zeggen, 200, 300 Polen, zodat ze dan hier kunnen wonen? Nee, liever niet. Nee, maar mag dat allemaal terug. Terug naar Polen. Die grenzen open, niks. Voorrang bij woningbouwverenigingen. Zoetermeer, Venlo en Dordrecht hebben daar plannen voor. Uh, is dat een goed idee? Vraag ik aan de VVD? Nee. Nou, de moeilijkheid is natuurlijk in, in een dorp als Putten dat wij geen uitbreidingsgemeente zijn. Dus wij mogen voor onze eigen bevolking al heel weinig, om het zo maar te zeggen, eigen bevolking misschien wat raar uitgedrukt, maar voor onze mensen die hier vandaan komen al heel weinig woningen bouwen. Dus dat, dat, geeft, dat, dat zal wat, wat spanning gaan geven. Snap ik wel, maar kijk, aan de andere kant, als je als gemeente handhaaft zoals vandaag, hè, waarvan iedereen eigenlijk zegt hulde, eindelijk, nou ja, alleen maar positieve reacties, dan moet je natuurlijk ook een alternatief bieden. Ja. Er zal zeker in overleg met name, dat is eerder in deze uitzending ook al gezegd... Met in overleg met de werkgevers uh, en, en de uitzendbureaus overleg moeten worden... wat zijn nu de alternatieven en waar kunnen we deze mensen wel op een goede manier huisvesten. Ik wil overigens nog wel even... Ik hoorde net dat men heeft overlast van Polen... en ze worden een beetje in, in een lijn gezet met uh, criminelen. Uh, ik heb daar persoonlijk in het, in het centrum geen, uh, geen problemen. Nou, het werd gelukkig ook genuanceerd, hè? mevrouw zei. Dat een paar polen heel aardig waren. En toen zei ze, ze zijn er allemaal heel aardig. Dus dat viel uiteindelijk wel mee. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... Nou ja, uh, uh, not in my backyard. Hè? Niet in mijn uh, achtertuin. Um, mag ik het aan u persoonlijk vragen? Zou u ze willen hebben in uw achtertuin? Naast u. Sorry. ja, ik zal niet weten. Ik, het is een plek waar het waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Maar ik zou er niet direct een probleem tegen hebben. Je moet er alleen. U had het over 200 Polen. Ik denk ze niet moeten concentreren. Niet allemaal. Uh, en, in de en, nee, niet allemaal. Maar ook niet in een andere plek in het dorp. Uh, gaat ze dan echt verspreiden door het dorp. En dan gaan ze ook echt integreren. Ik vraag het ook even aan Benny. jij woont natuurlijk met hè, meer dan 40% Polen ja. uh, in dat hele park. Dus ze zitten zeg maar in je achtertuin, je voortuin en aan de zijkant. Ja. En je vindt eigenlijk dat niet zo prettig. Althans op deze manier. Um, nou ik moet zeggen dat het laatste twee jaar aan de kant waar ik zit. Is het lekker rustig. Ik, uh, ik heb een Pools gezin uh, twee verder naast me zitten. En uh, prima mensen. Je bent eigenlijk zelf een soort handhaver geworden. Dus in je nou eigen... inderdaad. Ja. Ik heb uh, echt wel s'avonds om 11 uur naast mij gezeten met de stel Polen. Dat ik zeg van dat ik zo stond met mijn vuist. Ik ben er nou klaar mee. Want, uh, maar... Maar, je, maar je hebt de vuist niet gebruikt. Nee. Maar als je acht Hollandse jongens in de caravan stopt. krijg je ook problemen. Dus jongens in een caravan geeft altijd problemen. probleem. Ja, uh, ja. Uh, uh, Willem, uh, jij woont ook tussen een hoop polen en naast. Uh, is ook je achtertuin? Klopt. Onze ervaringen zijn eigenlijk alleen, uh, en dan spreek ik over bij mijn vriendin... dat er een uh, heel veel doorgaand verkeer is. Maar voornamelijk de bezoekers van de bewoners. Dat geeft er voornamelijk ook een overlast. En dat betekent dat er overal ieder weekend wel een feestje is. Al ben ik niet vies van een feestje. Ik wou net zeggen, dat is op zich nog wel gezellig. Absoluut. En, en Poolse drank is ook niet slecht, heb ik altijd begrepen. En goedkoop. En goedkoop, kijk, kijk eens aan. En, en, en ja, want ik hoorde net Polen bij de Lidl, dat heeft misschien ook nog wel weer met elkaar te maken. Uh, Gosia Bruins, um, nog even een reactie op wat je hoort hier in de uitzending. Ja. Nou ja, zoals ik daar eerder zei, uh, niet uh, uh, kleinschalig... Uh, ...niet concentreren, hè? dan heb uh, je minder kans overlaafd. Het mag niet uit waar je vandaan komt met Nederlandse jongens in, acht in de caravan krijg je, precies, ...krijg je precies hetzelfde verhaal. Hou maar alsjeblieft rekening met incasseringsvermogen van de lokale bewolking. Heb je voldoende ruimte voor 400 uh, midden oost europeanen in het dorp? Dat weet ik niet. Of dat niet zo is, ga maar alsjeblieft met andere gemeenten of andere kernen rondom je heen praten met de ondernemer die dat houtgevesting zou aanbieden, om het om te Oké. Okay. Dus uh, dat, dat is mijn advies. Duidelijk advies. En, nog, en, en hoe moet een gemeente nou omgaan? Want dat is best lastig, denk ik. Met mensen die zeggen, nou, ik vind het allemaal prima, maar niet in mijn achtertuin. Hoe moeten ze daar nou mee omgaan? Praten, overleggen en uh, vooral, vooral uitleggen dat dit is de oplossing. Wij we, we kunnen niet meer de grenzen sluiten. We, we hebben ooit voor de Europese Unie een uitbreiding gestemd. En terugsturen is geen optie. En tegelijk deze mensen ook voor de, werken voor de Nederlandse economie en brengen een bijdrage bij. Dus beter op deze manier dan ja, nee zeggen. En dan heel af en toe gewoon tegen ze zeggen luisteren ze s'avonds 11 uur. Kan het gedonder stoppen? En dan liefst zonder feestjes. Ja, dat mag, dat mag. Dat zeg je ook tegen Nederlanders. Dat zeg je ook tegen Polen of Romeinen. Dat lukt niet oud. durf dat te zeggen, maar op het moment dat je ze allemaal concentreert, dat vraagt over problemen. Uh, ten slotte. Ik dus een alternatief. Dankjewel, dankjewel. Ten slotte vraag ik aan Benny en Willem, parkbewoners sinds 1995 en 2001. Hebben jullie vertrouwen in de toekomst? Per slot van rekening, uh, het is op een ander bungalowpark in Brabant zo gegaan... dat uh, ook de oude bewoners uiteindelijk gewoon moesten verdwijnen... samen met de arbeidsmigranten. Willem? Ik denk dat het probleem heel groot is. Zeker ook gezien de aantallen die nu geteld zijn. Het aantal parken wat wij in Putten hebben. Nee. En als de gemeente Putten de plicht heeft om deze te huisvesten... denk ik dat het de gemeente Putten niet gaat lukken. Er zal een oplossing zijn. En dat is in overleg met de bedrijven. En waar de mensen werken. gaan kijken of de gemeente daar een oplossing kunnen bieden. Maar je bent wel positief dat jij er nog een tijd kan huizen? Voor de komende jaren wel. Zijn heel voorzichtig. Wat u niet <laughs> ja, kunt zien ja. op de radio. Benny niet tenslotte. Ja, ik, ik denk al hetzelfde als Willem. Uh, hoe de toekomst voor ons eruit ziet, weet ik niet. Uh, ik ben al een tijdje bezig met een huis. Maar dat valt niet mee. Maar, uh, om wat te kopen, zeg maar. maar uh, of, of te huren. Maar... Uh, ja, hoe het voor ons eruit ziet, weet ik niet. Uh, onzeker, denk ik. Het laatste woord is er in Putten en verre omstreken nog niet over uh, gezegd. En dat geldt overigens ook voor Rotterdam, Den Haag, Westland... waar uh, minister Asscher vandaag met de wethouders een convenant heeft getekend... hoe hij dit grote probleem van huisvesting en aan het werk helpen... en alle andere dingen die hier spelen van Bulgaren, Roemenen en Polen... zou kunnen oplossen. Straks in twee dingen is Catherine de gast Margeet Rijntjes praat met haar naar aanleiding van het grootschalige bevolkingsonderzoek naar darmkanker. En als oud-huisarts zeg ik dat is niet onverstandig, dat bevolkingsonderzoek. Kel verloor haar moeder aan darmkanker en liet zichzelf preventief onderzoeken. Morgen om acht uur is één op straat opnieuw te beluisteren. Weer met een actueel onderwerp, en weer met de mensen om wie het gaat in en op de straat. Maar nu eerst het NOS-journaal met Christian Bodebakker. Dit is Radio 1. De schadetaxaties van de NAM na aardbevingen in Groningen... zijn vaak te laag. Dat zegt de vereniging Eigen Huis vanavond in Nieuwsuur. Taxateurs van de NAM zeggen vaak dat bepaalde schade... niets met aardbevingen te maken heeft, terwijl dat wel zo is. Volgens de vereniging eigenhuis valt de schadevergoeding daardoor soms tienduizenden euro's te laag uit. Een kamermeerderheid is voor herinvoering van de stemcomputer. Na de VVD is nu ook de PVDA positief over het advies van de commissie van Beek. Die wil dat kiezers op een computer stemmen en daarvan een print maken. En die stembiljetten worden dan s'avonds met scanapparatuur elektronisch geteld. De actrice die een verhouding zou hebben met de Franse president Hollande spant een rechtszaak aan tegen het blad Closer. Dat publiceerde vorige week foto's van het tweetal. De actrice die ze zegt dat haar persoonlijke levenssfeer is aangetast. en eist 50.000 euro schadevergoeding. En Facebook gaat net als Twitter een trending topic systeem introduceren. Gebruikers kunnen straks rechts in beeld zien. over welke onderwerpen op dat moment veel wordt gesproken op Facebook. Komende week begint een proef in Engeland, Amerika, Canada, Australië en India. En later volgen andere landen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max, dan kom je tot twee dingen. Two payments. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Voormalig TV-presentator Catherine Keil zit hier tegenover mij. Uh, een aantal jaren geleden kwam zij er bij toeval achter dat ze poliepen in haar darmen had. Een voorstadium van kanker was het. En ze is daar inmiddels succesvol aan behandeld... en is een groot voorstander... van het preventieve bevolkingsonderzoek naar darmkanker... dat deze week gestart is. Ze zit hier. Goedenavond. Goedenavond. Um, wij kennen elkaar als oud-collega's... dus je hebt gevraagd om je te zeggen Ja, teken. alsjeblieft. <laughs> uh, welk toeval was het dat je erachter kwam? Nou, het is heel grappig. Ik uh, had een vriendje die maakte een gezondheidsprogramma... en die uh, wilde graag aandacht besteden aan zo'n... Uh, Bedrijf dat in uh, Duitsland van die vooronderzoeken doet. die in Nederland niet mogen. Hè? Want als er geen echte aanleiding is voor een onderzoek, dan mag dat niet. Dat staat in de wet bij ons. En uh, hij zei, goh heb jij tijd om dat te doen? Ik dacht, nou ja, dat is misschien wel interessant. Wie weet wat eruit komt. En uh, nou, Toen vonden ze dus dat, uh, dat ding. Een soort tennisbal in mijn darmen. En die probeerden ze er daar meteen uit te halen. Maar het lukte niet omdat hij zo groot was. Dus toen heb ik de andere helft in Nederland moeten laten doen. En het bizarre is dat ik... Best alert was omdat mijn moeder is overleden aan darmkanker en het is erfelijk in sommige gevallen, maar ik had nooit iets gemerkt. En uh, ja, als ik dus dat onderzoek niet had gedaan, dan was het had heeft de dokter tegen mij gezegd absoluut een kankergezwel geworden en dan was ik er misschien wel niet meer geweest. Dat is toch een rare gedachte, zeker een soort mazzel. Eigenlijk, ja, grote mazzel. Eigenlijk, ja. We gaan erover doorpraten. Als u mee wil praten via Twitter, gebruik dan hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, journaliste Catharine Keil, mijn gast, bekend van programma's onder andere als de Vijf show en Max en Catharine. Um, welke onderwerpen zijn jou opgevallen uit het nieuws? van vandaag? Nou, Wat ik heel erg prettig vond om te horen dat uh, er veel minder schoolverlaters zijn. En dat is natuurlijk voor iedereen gewoon veel beter. Vooral voor de schoolverlaters. Want wat heb je tegenwoordig nou nog voor toekomst... als je je onderwijsopleiding niet afmaakt. Dus dat is fantastisch. Maar natuurlijk ook dat er veel minder kinderen over straat zwerven. En, uh, ik, dacht, en ik hoorde allemaal interviewjes met jongeren die zeiden... ja, in het begin dacht ik dus niks aan op school. Maar ja, als ik geen school heb, dan kan ik ook niks. Dus toen dacht ik, begin door te dringen. Heel goed. Wat ja. voor soort uh, scholier was jij? Ik uh, heb een uh, ouderwetse HBS gedaan, HWSA. En was je een fanatiekeling? Ik vond school heel leuk. Ja, oh ja? Ik, begreep, ik begreep nooit dat kinderen scholen niet leuk vonden. Maar ik, ik, ja, ik, maar ik had ook een ontzettend leuke school... met geweldige leraren en, uh, en ook leuke mensen in de klas en zo. Dus ja, ik heb het nooit ervaren als uh, iets afschuwelijks. Nee. Het, uh, het tweede ding is uh, het nieuws dat uh, vanmiddag bekend werd. Broadcast Magazine heeft de mediaman schoonste vrouw van het jaar gekozen. Het is uh, Bert Haberts geworden, CEO van uh, RTL. Hm. Uh, je ziet hier te knikken... Ja. Met een glimlach op je gezicht? Ja, omdat ik het heel leuk vind dat nou eens iemand... die niet in de publiciteit staat... en waarvan eigenlijk niemand weet wie het is. Ja, dat is misschien onaardig tegenover Bert... maar hij begrijpt wat ik bedoel. Uh, dat die uh, nou eens een keer in uh, de schijnwerpers wordt gezet. Want het is natuurlijk eigenlijk bij elk televisieprogramma zo, dat er is één presentator... maar er zijn dertig uh, mensen die keihard werken. En altijd komt alleen maar die presentator in beeld. En nu is er dus iemand op de achtergrond... die uh, gewoon zorgt dat zo'n bedrijf goed ruilt en zeilt. Wat eigenlijk misschien wel veel belangrijker is dan zo'n ja. presentator. Maar heb jij daar een beeld van? van Wat hij doet? Waarom hij zoiets wint? Uh, nou, ik, ik denk dat dat is omdat hij uh, een hele goede sfeer... in het bedrijf heeft gecreëerd. En, en dat is natuurlijk heel belangrijk... Bert Haberts, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Ja. Ik luister inderdaad oh. al een, een half minuutje mee. Ja. Oh, wat gemeen, ik wist het niet. <laughs> Gefeliciteerd. Ja, wat een mooie warme woord. ja. woorden. Dank je wel. Uh, er zijn natuurlijk veel meer warme woorden geuit tegen u. Waar staat u nog van te blozen? Nou ja, je weet natuurlijk toch aan, aan het begin van zo'n uh, zo omroepbenoeming toch niet helemaal waar je aan uh, begint. En uh, dan, nou ja, dan moet ik zeggen dat het wel heel erg overweldigend is. Uh, want de warme reacties die je dan terugkrijgt. Ik zit nu ook uh, hier vanavond uh, in een restaurant met alle oud omroep aan tafel... en die gaan mij zometeen allemaal toespreken. Dus wat dat betreft... wordt het ook wel een hele gedenkwaardige avond... waarin ik waarschijnlijk... een heel groot stukje omroepgeschiedenis... nog gepresenteerd ga krijgen. Mag ik even iets zeggen, Bert? Want ik zag in een stukje... nieuws, zag ik je vader... vertellen dat hij het zo geweldig vond... dat iemand uit Limburg... nou eens al deze aandacht kreeg. En dan was ik helemaal door ontroerd. Ja... Ja, ja, ik denk inderdaad dat het. Uh, ik geloof inderdaad ook dat ik de eerste Limburg op die lijst ben. <laughs> en uh, het is natuurlijk. Uh, en, en Limburg is überhaupt natuurlijk het hele uh, mediasetje in Hilversum en Amsterdam. En niet helemaal top of mind. Dus uh, ja, ik hou al een tijdje staande daar. En ik, moet ik zeggen dat ik het ook met de jaren steeds leuker ben gaan vinden. Het hele mediawereldje. Ik loop er ook al 13 jaar mee. Dus, ja. uh, want een van de redenen waarom u volgens de jury in elk geval deze prijs krijgt, is uh, omdat we het met z'n allen aan u te danken hebben dat we binnenkort alle programma's, zowel van de publieke omroep als de commerciële omroep, kunnen terugkijken op nlziet.nl. .nl. Um, grijze haren gekregen van het alle, kan, alle heren en dames dezelfde kant op krijgen? Nou, ik kan niet ontkennen dat er wel een grijs haartje door ontstaan is, omdat het een heel lastig traject is om eigenlijk al die verschillende omroepen eensgezind uh, te laten kijken... Naar, uh, naar een toekomstige propositie die eigenlijk heel erg consumentvriendelijk is. Want wat is er nou fijner als tv-kijker... dat je op één plek eigenlijk alle programma's die je gemist hebt... gewoon kunt terugkijken. En dat is eigenlijk waar we al uh, twee jaar uh, voor aan de slag ja. uh, zijn geweest... en wat eindelijk gelukt is. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, en uh, daarvoor bent u gelauwerd. Wie moet hem volgend jaar krijgen, de prijs van mediaman of vrouw? Wat u betreft. Ja, nou, dat is uh, natuurlijk een hele lastige vraag uh, als het jaar uh, pas uh, te, amper drie weken bezig is. Um, nou ja, ik denk aan zich, je ziet wel een aantal grote verschuivingen al in de eerste weken van het jaar. Dat is natuurlijk de start van het programma Utopia, wat natuurlijk een hele grote hit is. Um, en ik denk in alle eerlijkheid dat uh, uit uh, RTL-kringen, denk ik dat Umberto Tan met zijn late-night talkshow, RTL Late Night, dat hij natuurlijk ook wel goede kansen maakt. Omdat hij denk ik heel verrassend aan een uh, groot offensief bezig is op RTL 4. Ik wens u nog een, een hele fijne avond, Bert Habets. Heel graag, geniet ervan. ook van. Ja, van alle mooie ik... woorden die nog gaan ja. komen. Catharine uh, Kuil, uh, wie moet hem volgend jaar krijgen, wat u betreft? Nou, ik ben eigenlijk gek. heel blij. Dat uh, hij Umberto Tan zegt, want ik vind uh, inderdaad dat Umberto iets heel bijzonders doet. Uh, hij is in een markt gekomen waar uh, twee mannen, Pauw en Witteman, gewoon de dienst uitmaakten. En hij is natuurlijk uh, iedereen heeft gezegd. Nou, dat moeten we nog wel eens zien en of dat wel gaat lukken. En hij is gewoon zichzelf gebleven en hij heeft gewoon zijn sterke kanten genomen. En ik vind dat hij het inderdaad vertreffelijk doet. Dus ik zou het heel leuk voor hem vinden. Ja. ja. Stel dat ze jou nou zouden bellen. Hè? Ja. Van, uh, wil jij dat doen? Een tijd. Zo'n late night show. Nou, weet je, er is een tijd geweest... dat ik uh, misschien had gezegd van... Uh, enig, uh, maar... Ik ben nu toch langzamerhand tot het inzicht gekomen dat, dat er ook nog andere leuke dingen zijn in het leven. Zoals? En uh, nou, bijvoorbeeld gewoon uh, is gezellig van een huiselijk leven genieten. En uh, je is verheugen op een maaltijd die je gaat koken, of omdat je boodschappen gaat doen. Allemaal van die hele eenvoudige dingen waar ik eigenlijk nooit van heb kunnen genieten, omdat ik altijd keihard aan het werk was. En uh, ik moet je heel erg uh, eerlijk zeggen, ik heb. Enorm moeten afkikken van het werken. Want het zit zo in je systeem. Dat is niet 1, 2, 3 uit. Maar zeker ben ik ervan afgekikt. En ik moet je zeggen, ik geniet ervan. En wat was dan die magie van, van die televisiewereld? Nou ja, natuurlijk weet je wel. Je hoort erbij. Uh, uh, als er nieuws is, sta je met je neus erbovenop. Je ziet de, alle ontwikkelingen het eerst. Je hebt constant interessante mensen in je show. Uh, je hoort de meest fantastische dingen. Je wordt voor van, van alles uitgenodigd. Nou, het is gewoon een fantastisch leven wat je leidt. Twee dingen... Met Margreet Rijntjes. Ja, tot negen uur in gesprek met journalist Catharine Keil. Um, deze week is er in Nederland begonnen met een, een preventief onderzoek naar darmkanker. Bij mensen boven de 55. Uh, bij jou werd dus bij toeval ontdekt eigenlijk, he, mm -hmm. bij dat programma... dat, uh, dat je poliepen had, een voorstadium van kanker. Um, het lijkt me eigenlijk doodeng. Zeker omdat je vertelt dat je moeder uh, kanker had gehad. Ja. Om mee te doen aan zo'n programma. Nou, ik, ja, het rare was... Ik, ik dacht eigenlijk van, ik ben, ik ben helemaal gezond, ik voel niks. Nee. Dus er kan ook niks aan de hand zijn. Nou, dat is dus een grote denkfout. En dat is ook het enge van darmkanker. Je kunt je helemaal gezond voelen. En toch kan je al een enorm gezwel in ja. je darmen hebben. Want dat bleek. Ja. Want dat bleek, ja. ja. Hoe reageerde je eigenlijk toen je dat hoorde? Nou, ik ben nogal een positivo. Dus ik dacht, godzijdank dat ik meegedaan heb aan het onderzoek. ja. Fantastisch, gewoon dat dat, dat, dat ontdekt is en, mm -hmm. uh, en, en dat het weggehaald is. En ja, ik ben uiteindelijk nog voor een heel uitgebreid onderzoek in Nederland gegaan. En uh, daar zei ze, nou je hoeft pas over vijf jaar terug te komen, want dus je bent echt helemaal schoon. Dus ja. dat is wel nu mooi. Nu is er deze week gestart hè, met, ja. dat, met dat preventieve, dat landelijke onderzoek van 55-plussers. Ja. Um, was jij daar ook al toen enthousiast over? Over preventieve onderzoeken? Ja, ik, ik weet dat er heel veel bezwaren aan kleven. Dat is ook met het onderzoek naar bar, borstkanker. Dan zeggen ze ja, dan gaan die vrouwen allemaal bobbeltjes voelen... die helemaal niks betekenen en dan willen ze toch geopereerd worden. En dat ga je dan met de darmkanker ook krijgen natuurlijk. Dan heeft uh, iemand diarree en dan moet er meteen... Een onder... Ja, nou en? Wat maakt het uit? Als, bedoel, als er één iemand wordt gevonden uh, die zo'n gezwel heeft... en die anders misschien waar te laat voor zou zijn... ja, dan vind ik het al het onderzoek waard. Ja, we hebben um, de, de start dus. En daar, daar kleven precies wat jij zegt voor- en nadelen aan. De wijze raad. Ja, want vandaag is die wijze raad vooral bedoeld eigenlijk voor onze luisteraars. Uh, en komt die van een darmspecialist, Monique van Leerdam, van het uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. MUZIEK Per jaar krijgen in Nederland bijna 13.000 mensen te horen dat ze darmkanker hebben. En darmkanker wordt vaak pas in een heel laat stadium ontdekt. Omdat het in een vroeg stadium ja, gewoon geen klachten geeft. En per jaar overlijden in Nederland 5.000 mensen aan deze ziekte. Het de goede van darmkanker is dat het ontstaat uit een goedaardige poliep. En die kan je opsporen. Dus een vroege opsporing is mogelijk. En dat is ook de reden dat we in Nederland waar heel veel vooronderzoek besloten hebben... om te gaan starten met een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Als patiënten een afwijkende test krijgen, dan begrijp ik die mensen zullen um, heel erg gestrest zijn. Want dan is er een kans dat er inderdaad sprake is van darmkanker, maar die kans is niet zo heel groot. De kans dat we darmkanker gaan vinden is maar 7%. Dus 7 van de 100 mensen met zo'n afwijkende test heeft daadwerkelijk darmkanker. En zo'n 30 tot 40% van die mensen hebben goedaardige grote voorlopers die wel van belang zijn om ook te verwijderen. Op zich is het, het kijkonderzoek van de darm een veilig onderzoeken. Dat doen we natuurlijk elke dag. Maar zeker als er grote poliepen zijn die je wil verwijderen... dan is er een kans op een complicatie. Zo rond de 1 op de 1000, 2 op de 1000... dat we een, een bloeding veroorzaken door zo'n poliep weg te halen... of dat er een gaatje in de dikke darm komt. Dat moeten we ook communiceren aan mensen. Mensen moeten dat ook weten. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om die darmkanker... in een vroeg stadium op te sporen. Ja, mijn raad is dat u zich goed laat informeren als u wordt gevraagd om deel te nemen aan bevolkingsonderzoek. Ga ook met uw huisarts praten. Wat zijn de voor- en nadelen? En maak vervolgens uw eigen afweging. Want mijn afweging hoeft niet de afweging te zijn van, van iemand anders. Ja, je eigen afweging. Ja, maar kijk, wat natuurlijk wel heel belangrijk is, is dat als het in een vroeg stadium ontdekt wordt, dan is het te genezen. Het is een van de, van de weinige kankersoorten die echt te genezen is. Dus dan, ja, dan denk ik, als je dat nou uh, kunt voorkomen, dat dat allemaal groter wordt en dat, dat je er wel aan doodgaat, ja, dat lijkt mij toch wel de moeite waard. Maar goed, je, er is dus een hele grote groep, hè, dat blijkt ook uit wat we net hoorden, die dan ongerust wordt, ja. omdat er uh, bloed wel degelijk in de ontlasting is. Dat blijkt dan helemaal niks te zijn, maar hebben een hele tijd in stress gezeten. Ja, ja, dat is natuurlijk inderdaad een nadeel. Ik bedoel, ik, ik moet je zeggen, als ik naar de borst, onderzoek gaan. He, dan denk ik toch ergens in mijn achterhoofd. Ja, als, als er maar niks is. Ja, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar aan de andere kant, als er dan wat is. En ze kunnen er snel nog wat aan doen. Ja, dan moet je weer heel ja. dankbaar zijn. Ja, dat mij. is dus jouw afweging. Ja. En dan neem je het risico op zo'n gaatje. Hè, wat ze zei. Ja, bloeding. hoe? Dat krijg ik, dat ik al meteen je dan meteen helemaal. Ja. Uh, ja, want dat is wel eng hoor natuurlijk. Ja. Maar goed, ik bedoel. Ik heb uh, nu drie coloscopieën gehad. Ik heb er één geproken. Dat is dan zo'n inwendig onderzoek. Ja, dus dan gaan ze met zo'n cameraatje je darmen in. En uh, nou, ik dacht ik doe dat wel even zonder. Verdoving. Mag ik iedereen aanraden om vooral de verdoving te nemen? Want het is verschrikkelijk. Ja, dus ja. echt, dat moet je gewoon niet doen. En pijnlijk? Ja, krankzinnig. Ja. Heel erg. Dus gewoon lekker een roesje nemen en uh, ja. Ben jij bezig met he, hypochondrie? Bent u, ben je iets zenuwachtig over dat soort dingen, of niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want uh, ik denk van nou, ik probeer gezond te leven. En ik denk uh, dat je heel veel zelf aan je gezondheid kunt doen. Ik probeer in elk geval elke dag een half uurtje te bewegen. Ik probeer veel fruit en groente te dat eten. Dat doe je nu ook vooral. Ik zeg ook duidelijk proberen, hè, want dat <lacht> <lacht> lukt niet altijd. Nee. Uh, maar dan denk ik, als je dat doet. Nou, nou, dan, dan heb je toch ook wel uh, veel zelf in de hand. Ik bedoel, als ik uh, de hele dag op een bank ga zitten met een zak chips en een biertje. Ja, dan weet ik gewoon dat het risico op een hartinfarct enorm toeneemt, ja. bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld in jouw familie, want je, je zus uh, is natuurlijk ook 55 plus inmiddels. Ja? Laat zij zich uh, onderzoeken nu. Nou, uiteindelijk heeft ze nu na heel veel overhalen en gezeur heeft het laten doen. En gelukkig was er niks aan dan. Maar dat heeft echt een paar jaar gekost. En dat vond ik. Heel ja, onbegrijpelijk. Ik denk, waarom laat je dat nou niet doen als je nou weet dat je moeder eraan overleden is en dat je zus er ook in had? Ja, dat is raar, vind ik. Maar goed, dat vond zij niet. Nou ja, angst lijkt mij dan. Ja, misschien. Ja, maar dat is toch een soort kop in stand Zeker. Maar ja. goed, dat is angst. Dan ja. doe je dat soort dingen. Ja. Nou ja, goed, we zijn allemaal mensen. Ja. Maar goed, je moeder, hè? die heb ja. jij dus uiteindelijk ziek zien worden. Ja. En zien sterven aan darmkanker. Nou, het is, het, het is allemaal nog een, een langer verhaal. Want ze heeft op een gegeven moment... Vroeger haalden ze dan een hele stukken darm weg, weet je wel. En dat is bij haar dus gebeurd. En uiteindelijk is dat weer teruggekomen. Maar ja, dat konden ze toen allemaal nog niet zo snel zien. En toen is ze dus overleden aan darmkanker. En ik kan je vertellen... Ze had op het laatst dus haar eigen uitwerfselen, want dat kon er niet meer door. Dus dat kwam terug, zeg maar. Nou, dat is afschuwelijk natuurlijk. Dus ja, dat wil je niet meemaken. Hoe bedoel je, dat komt dan terug? Ja, nou ja, dat kan er niet uit, zeg maar. Ja. Omdat er dus een zwel zit, ja. dus dan komt het terug. Oh, dan geef je dat over. Ja. Wat afschuwelijk. Ja, ja dat is niet leuk. Nee. En wat deed dat met jou als dochter? Nou, afschuw... ja, vreselijk natuurlijk. Ja, ja. En dat is niet iets wat jij dan inderdaad toch bij je droeg van oh als dat maar ons niet gaat nou, gebeuren. Nou, misschien onbewust wel, ja, dat je denkt van nou als ik een kans heb om, uh, om daar iets uh, preventiefs tegen te doen, graag. Ja. Um, was het eenzaam ook die tijd? Want het is natuurlijk iets. Ook al heb je dan een partner die in Zuid-Afrika woont een grote mm -hmm. grote, is het ja, je, je moet dat toch in je eentje doen. Ja, beter worden. Maar dat geldt voor iedereen, hè? Ik bedoel, dan heb je 17 partners, je moet er toch in je eentje verwerken. Dus, uh, nou ja, ik, ik moet zeggen, bij mij overheerst gewoon de dankbaarheid dat het ontdekt was. En uh, dat ik er nog was. Ja. Ja. Maar hoe doe je dat, verwerken? Want je zei je moet het toch verwerken? Uh, nou, ja. Ik, ik, ja, ik ben alleen maar blij geweest dat het, dat het gevonden was. Ja. En, uh, Niet in paniek? Nee, nee. En nee. angst voor de toekomst? Helemaal niet. Nee? nee? Nee, kijk, dat is het voordeel van een fantastisch leven te hebben gehad. Um, ik hoef nooit te denken, had ik maar dit of had ik maar dat. Want ik heb gewoon alles wat ik leuk vond, heb ik gedaan. Ik heb de maanzinnigste dingen meegemaakt... Uh, de van, meest fantastische mensen ontmoeten, de hele wereld afgereisd. Ja, en op een gegeven moment dan komt er gewoon een ent aan je leven. En dat weten we nou eenmaal. En uh, ja, ik hoop dat ik nog een poosje mee mag gaan. Maar als het vandaag of morgen afgelopen is, lijkt mij dat een hele natuurlijke zaak. Daar ben je heel rustig over Ja. Eigenlijk. Ja? Absoluut, ja. Ja, want over de hele wereld rondgereisd gesproken... en leuke mensen ontmoet. Uh, jouw grote liefde van al een heleboel jaren... die woont in Zuid-Afrika, is een Zuid-Afrikaan. Ja. Uh, een journalist, heb ik begrepen. Ja. Um, was jij er, want jij gaat daar dus ook een hele tijd van het jaar naartoe. Was ja. jij er toen Mandela doodging? Ja, het was heel bizar. Het was uh, de enige avond dat ik in Zuid-Afrika was, dat wij besloten vroeg naar bed te gaan. <lacht> en wij lagen er om half tien in, meestal pas om twaalf uur, maar goed, toen om half tien. En om half twaalf hoorde ik een telefoon gaan. Ik dacht, nou, kan dat nou? Dus ik zei tegen Pieter: volgens mij hoor ik een telefoon. Nou, ga maar even kijken. Ja, dat was Sky News. Die wilde Pieter interviewen. Uh, voor de Engelse televisie. En terwijl hij uh, zat te skypen... belde de telegraaf mij en SBS Nieuws. Dus dat was wel heel grappig eigenlijk. Dus zaten we alle twee... Uh, de wereld van uh, nieuws over Mandela te voorzien. Ja, want wat, wat was jouw belevenis daar? Want jij werd gebeld. Wat vertelde je? Uh, nou, ik heb onder andere verteld... dat, het, dat uh, de mensen eigenlijk uit een soort verdoving moesten... de eerste twee dagen gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Maar toen, op een gegeven moment... reden we op de snelweg en dan heb je van die... van die borden, weet je wel, van die elektronische borden... Het staat meestal op, file zoveel... naar uh, Johannesburg of weet ik wat. En er stond nu op... eh... Uh, uh, uh, stay in peace, Madiba. Weet je wel? En, uh, en allemaal... op die borden, allemaal teksten. Ja, dat... Het is heel ontroerend natuurlijk. En de winkeliers maakten allemaal foto's met bloemetjes eromheen... en mooie gedichten en uh, spreuken van uh, we love you, Madiba. Ja, dat, dat had iets heel bijzonders. Ja. Heeft jouw man, want die is dus journalist... heeft hij hem ooit persoonlijk ontmoet? Ja, ik zal het je sterker vertellen... Uh, hij heeft uh, als journalist uh, altijd tijdens het apartheidsregime en zo gewerkt, want hij is Engelsman van de nationaliteit. Dus hij was een van de weinigen die daar kon blijven werken. En uh, heeft altijd uitzendingen voor de BBC gemaakt en uh, voor allerlei andere programma's. En op een gegeven moment toen kwam uh, uh, Mandela vrij en toen ging uh, Pieter hem interviewen voor Time magazine. En hij stelde zich voor. Ik zei, ja, zei hij, ik ben Pieter Harzorn. En toen zei Mandela... Bent u die Pieter Harzorn van die BBC-stukjes? Ja. En toen zei hij... Ja, u heeft mij de hele tijd op de hoogte gehouden... van wat er in mijn land gebeurde. Nou, dat is natuurlijk nou, wel heel bijzonder, hè? Ja, ja wat een ja. fantastisch verhaal. Ja. Ja. Was hij ook persoonlijk geraakt dat hij dood was? Nou, kijk, je moet natuurlijk ook reëel zijn. Hij was 94 en hij was al jaren ziek. Ja. Tuurlijk is het niet leuk als iemand overlijdt... maar het lag natuurlijk ook wel in de lijn van de verwachtingen. Ja. Wat verwacht je? Want dit jaar zijn er verkiezingen natuurlijk... in mm -hmm. Zuid-Afrika. Spannend jaar. Wat verwacht ja. je ervan? Nou, ik denk dat er een soort omwenteling gaat pla plaatsvinden. En dan denkt iedereen thuis natuurlijk... oh, er komt dus toch revolutie. Nee, helemaal niet. Het ANC, zoals je weet, de grote partij van Mandela ja. ook... Uh, die maakt daar nu twintig jaar de dienst uit, dus sinds de onafhankelijkheid in '94. En uh, nou ja, er zijn nu langzamerhand zoveel schandalen in de ANC over corruptie en omkoping. En weet ik wat? Ja, dat kan gewoon zo niet doorgaan. En ik lees daar dus altijd alle kranten. En dan zie je dus heel veel ingezonden brieven, voornamelijk van zwarte mensen, die zich cap pot ergeren aan die omkoperij. En uh, ja, dat, uh, er is bijvoorbeeld een uh, vrouw aangewezen, en die is een soort van ombudsman, die heet Tuli Madoncela en die heeft dus die fraude bij Zuma bijvoorbeeld aangetoond. Zuma heeft een... Uh, een villa laten bouwen van, ik geloof, 25 miljoen euro of zo. En daar zat een, zit een enorm zwembad bij. Nou moet je je voorstellen, dat is hier al een schandaal... maar daar in Afrika wonen gewoon 40 miljoen mensen in townships. Nou, daar kan je het natuurlijk niet maken... als jij de leider bent van dat soort mensen... dat je in zo'n huis gaat wonen. Nou... Toen werd er dus geklaagd over zijn zwembad. En toen heeft hij gezegd: Ja, dat dient als reservoir voor als er brand komt. Nou fijn. die man heeft zich volkomen belachelijk gemaakt. En twee dagen voordat Mandela overleed, had hij Toulouse had geroepen: Zuma moet aftreden. Dus in die zin kwam de dood van Mandela ja, en er eigenlijk wel heel goed uit. En toen hij daar in het stadion was om Mandela te herdenken... en iedereen begon boe te roepen... nou, ik zal je vertellen, dat was dus ergens half december... maar ze hadden het er nu nog over in Zuid-Afrika. Dat was zo vernederend voor Een voorbode voor hem. was het. Een, vo een voorbode, ja. want weet je wat het punt is? Niemand wordt gehoord daar. Ja. Hè? Dus er zijn wel een vergadering van de ANC... maar het zijn allemaal ja-knikkers. Maar de mensen die het niet met hem eens zijn, die hoor je nooit. Bart uh, Lourink is... Uh, uh, en heeft zich uh, vooral verdiept ook in uh, Zuid-Afrika. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Is dit het einde van het machtige ANC? Nee, ik denk van niet. Nee? Uh, <laughs> wat me wel bekend in oren klinkt is dat er zo in de maanden voordat de verkiezingen aankomen, zoals dat in de afgelopen twintig jaar steeds gegaan, uh, de ondergang van het ANC wordt voorspeld. Maar ja, de werkelijkheid is toch dat ze van de... 63% die ze in 1994 halen, via 69% in 1999. Uh, bij de laatste verkiezingen zo'n 65% haalden. Uh, er is veel kritiek op het ANC. Uh, ze moeten uh, vechten voor de stemmen. Er is veel kritiek op Zuma. Daar heeft uh, mevrouw Keil volkomen gelijk in natuurlijk. Uh, maar het, uh, er is geen alternatief. Er zijn wel andere partijen, uh, maar die zijn in de perceptie van heel veel zwarte Zuid-Afrikanen toch blank. Uh, nou, uh, de een e met Linduwe Mazibuku doet het toch heel goed, lijkt mij. Uh, ja, die heeft, uh, dat is de Democratische Alliantie en die, is, die gaan elke verkiezingen een klein beetje vooruit. En daar zitten ook een aantal zwarte vertegenwoordigers in... En, uh, dat is prima en ik hoop dat die partij erin slaagt om die slag te maken... en ook een aantrekkingskracht te ontwikkelen naar grote groepen zwarte Zuid-Afrikanen. Maar als je kijkt naar de uitslagen en ook naar de opiniepeilingen... Dan, uh, dan zit dat er deze keer niet, uh, niet in. Denk ik. Het is nog even wachten totdat ze echt groter worden in uw ogen. Uh, ja, ja. En, maar kijk, de, ze hebben natuurlijk ook wel wat gepresteerd. Uh, er zijn 5 miljoen Zuid-Afrikanen tot de middenklasse toegetreden in de afgelopen 20 jaar... Daar profiteren niet alleen 5 miljoen Zuid-Afrikanen van... maar ook uitgebreide families. Er zijn miljoenen mensen op water en elektriciteit aangesloten. En dat laten Zuid-Afrikanen Zuid meewegen bij verkiezingen. Ja. En ook diegenen die heel kritisch zijn ten opzichte van het ANC... en ook mensen die woeggeroep hebben in dat stadion... bij die herdenking voor Mandela... Ja, daarvan moet je niet automatisch aannemen dat die nee. niet op het ANC stemmen. Een grote gevaar voor het ANC is denk ik dat mensen niet gaan stemmen. Dat is een tendens die je ja. wel... De verkiezingen van de afgelopen 20 jaar? Nou ja, we, we, we, zullen het, uh, we zullen het zien. Journalist Bart ja. Luurink, hartelijk dank. En het wordt Heel spannend om, om te volgen ook voor u. Uh, weer terug hier naar uh, Catharine Keil. Uh, aan de keukentafel ook discussies met, u, met, met je man? Alleen maar, alleen maar. Goed op de hoogte ben je? Ja, nou ja, goed. We praten daar natuurlijk constant over. En ook met zijn familie en zo. En dan, hij zegt nu een verkiezingspol En daar is uh, toch weer voornamelijk ANC. Maar ik heb net voordat ik terugkwam gelezen... dat uh, in ieder geval uh, 61 procent van de mensen... die vorige keer ANC stemt hadden dat nu niet meer zouden doen. Nee, nee. Dus ja, je nou ja, weet het we, gewoon ja, niet. Ja nee, en die pols zijn ook altijd onbetrouwbaar. Ja. Wat precies. brengt het je leven ook voor een gedeelte van het jaar in, in Kaapstad? Nou, het is natuurlijk een hele andere cultuur en het is vooral heel anders dan het imago uh, dat Zuid-Afrika hier heeft. Ik vind dat er verschrikkelijk veel aardige mensen zijn die uh, van verschillende kleuren die op een hele natuurlijke manier met elkaar samenleven en dat ja, dat vind ik heel prettig. Fijn. Goed, <laughs> eindigen we mooi. Ja. Um, hartelijk dank ja. voor je komst, Catharine Kruijl. Je Dit was Twee Dingen van Max. Uh, voor meer informatie en het uitzendingen terugluisteren... ga dan naar onze site tweedingen.nl. Uh, na negen uur Chris Keijne met het bureau buitenland van de VPRO. En daarin onder andere aandacht voor het nucleaire programma van Iran. En een interview met Arnon Grunberg over zijn reis naar Afghanistan. Morgen weer een actueel en persoonlijk gesprek in twee dingen van Max. Dan is uh, voetbalcommentator Eddie Poelman mijn gast. Uh, ja, want het is spannend aan de top bij het uh, Nederlands voetbal. Heel graag tot morgen en nog een heel fijne avond. Dag. Twee Dingen, een programma van Max. Morgen om middernacht, Bonita Avenue, het hoorspel. Je zoon zit vast voor moord? Het was van het begin af aan een heftig: Misdrijven, drank, drugs, aanrandingen en uiteindelijk moord. Naar de bestseller van Peter Buwalda. Morgen om middernacht, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? Ook u kunt nu 7% rente per jaar realiseren op JRShipinvestments.nl. Met solide obligaties gedekt door een echt onderpand en een unieke extra winstuitkering van 2500 euro op elke tweede en daarop volgende obligatie. U hoort het goed: 2500 euro extra bovenop uw vaste rente van 7%. Ga voor deze winstgevende investering naar jrshipinvestments.nl. Let op: u belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Vakantie, maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Een spectaculaire en betoverende theatershow. Kaartverkoop nu gestart op swanlakeonice.nl Dit is Radio 1.